De Duitse bondskanselier Scholz heeft zijn zorgen uitgesproken over de opkomst van extreem rechts. Partij AFD is in de peilingen de tweede partij van Duitsland. In veel steden is de afgelopen tijd tegen de opkomst van AFD gedemonstreerd. Scholz kwam vandaag met een videoboodschap vanwege de bevrijding van Auschwitz, vandaag 79 jaar geleden. En marathonschaatster Meral Bosma heeft op de Oostenrijkse Wijzenzee de titel gegrepen bij het Open NK... Ze won na een sterke solo. Ook ploeggenoten Elsemieke van Mare en Ineke Derde stonden op het podium. Bosma zei acht jaar lang te hebben gedroomd van de zegen... nadat ze één keer tweede werd op de Weizenzee. Dat lukte uiteindelijk in haar allerlaatste wedstrijd. Het weer, het is droog en er zijn sluierwolken en het is een graad of zeven. Ook morgen de hele dag droog en het is dan acht tot twaalf graden... en uiterlijk zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.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 En dan kijken we welke platen er weer leuk zijn om voor u te kunnen mogen draaien. En als opening wordt natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davids met Weet Je Nog Wel oudje? een opname 1928. Onderweg zometeen Wilma, ook Connie van der Bos, maar eerst de Rudy Karel. Artiestenaam van Rudolf, Wijbrand Kesselaar, geboren in Alkmaar... op 19 december 1934 en overleden in Bremen op 7 juli 2006. was entertainer, zanger, showmaster, filmproducent en acteur... En hij begon zijn carrière in Nederland bij de radio en televisie... en ging vervolgens werken bij Duitse zenders. Hij werd in Duitsland een uiterst populaire tv-persoonlijkheid... met spelshows en andere formaten. En hij woonde sinds 1974 in Sieken, een plaats net ter zuiden van, uh, van Bremen. En u hoort hem nu, Rudy Karel, met een huis in een molen in mooi Amsterdam. De volgende keer neem ik veiligheidsspel hoor. Zeg, Rudy, zingen ze een liedje. Een ja. liedje ja. Uri, zingen? Zo vroeg? <coughs>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 There's a Hij was als de dood voor de muizen die zongen Wat is het toch fijn Een muis in een morgen in zien. Ik zag een muis Waar? Daar op de trap Waar? Die hebben het fijn naar hun zin De molen staat leeg want geen vrouw durft erin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 Huizelden samen met het koekje En hij zong zijn liedje van dood Ik geef je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 Heel zachtjes haar Ik weet hem Roosje, van de Bos met een roosje met een roosje. En daarachteraan Wilma met een klomp met een zeiltje. En dat is natuurlijk Wilma Landkroon, geboren in Enschede op 28 april 1957. Een Nederlandse zangeres die op jeugdige leeftijd onder haar artiesteraam Wilma... een bliksemcarrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was uh, haar handelsmerk. En omdat Wilma op jeugd leeftijd als fulltime artiest was... en nadien een weinig vertrouwelijk levenslabat... wordt zij door velen beschouwd als een slachtoffer van onverantwoorde exploitatie. En Wilma is de zus van Heli uh, Thijssen, is ook een Nederlandse zanger, tekstschrijver en producer. En ze werd ontdekt door Gert Timmerman en scoorde in 1968 haar eerste hit met eindje. Bouw een slasfemisch. Een antwoord niet op iets Bouw die uit slot van eindje. En Wilma behaalde volgens nog een aantal successen, speelde in enkele Duitse films en hield zich in die tijd gestimuleerd door haar manager Ben Essing en haar vader meer bezig met het artiestendom dan met het afronden van een schoolopleiding. En u hoort er nu nogmaals Wilma Landskroon, haar artiesten aan Wilma met 80 rode rozen. Dag. Waar de zentjes zijn gebleven Ik had toch haast een gulden bij elkaar Schiet en gaan we naar de reuze rat de kennis, daar is altijd wat te doen En bovenin dat reuze rat krijg jij een zoen La, la. Elke dag Maar ga nou mijn jongen Als pa je hier een Tot zo dan mijn sisca En hoor je zacht je naam Dan sta ik met mijn ladder Onder aan je raam Vanaf Gaan we naar de, de kermis in de stad Van de schiet en gaan we naar het de, de, oh, de kermis Daar is altijd wat te doen En over in dat reuze rand Krijg jij een zoen Ga ja, nou Denk ik altijd over op het heilig zebrapad. Maar als mijn vriend wil stoppen en vragen om een zoen, dan zeg ik altijd duidelijk om Nee, niet zoenen op het zebrapad. Al lijkt je dat het kan niet in de stad. Nee, niet zoenen op het zebrapad. Dat mag is niet. Had.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 Daar zijn we heel erg blij mee en we bedanken hem hartelijk voor... dat hij elke week weer ons een hele bak met mooie plaatjes geeft... die we dan voor u kunnen en mogen draaien. En de volgende artiest is Willy Alberti, eraan van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar overleden op 18 februari 1985 was een Nederlandse zanger... uit natuurlijk de Amsterdamse Jordaan... En daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti wordt ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht. Zowel als het levenslied als de opera wat hij zong. En hier zingt hij samen met zijn dochter Willeke Alberti. Chiri Biri pom pom pom. Thuis u maar. pom pom pom pom pom pom. Vloot de tenen, blaar je en dan weer terug. Ergens in de branding zongen een neer. la, la, la, la, la, la, la, la. Een terrasje,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 Zandvoerder, uit Zandvoort, Met Mario Zandvoort De winter was haal ik nooit meer naar beneden In de kast ligt nog een ijsmuts één een uit tijd. Want de echte goede ijspret zijn we nu al jaren kwijt Maar blijft die ouderwetse winter die zo vaak op foto staat Met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat is de warme chocolade uit het kraampje op de baan Zet met zo'n oude red zijn winter niet voorgoed gedaan Na een sneeuwbui in december kwam er wekenlang vertier en de kou weer.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 met chocolade uit het kraampje op de baan Is het met zo'n ouderwetse winter nu voorgoed gedaan? Waar blijft die wetse winter die zo vaak op foto staat? Met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw Dat was Mark Winter. met toepasselijk, waar blijft die ouderwetse winter? Nou, laten we het stiekem niet hopen. We hebben al sneeuw gehad. We hebben gevoelstemperatuur van min 10 gehad. Dus uh, voor mij mag het weer ophouden. Ik denk voor nu ook. Gelukkig aan deze kant van Nederland hebben we er iets minder last van gehad... dan uh, in de regio Limburg. En in Duitsland en België en Frankrijk is het nog veel erger. Op sommige plekken was het uh, 25 centimeter sneeuw. Nou ja, je moet ervan houden. Nou, als je ervan houdt, lekker naar Oostenrijk gaan... of naar de wintersport in een ander land. Oostenrijk uh, of in Duitsland. Uh, maar uh, hé, laat die sneeuw maar lekker weg uit Nederland. Steve M. Zandvoort. De volgende artiest is Ronald Edwin Tober. Geboren in Bussum op 21 april 1945. Is een Nederlandse zanger. En uh, hij zingt nu voor u met een roos in je blonde haren. En erachteraan nog...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 de leven heeft me heel veel moois gegeven, en het middelpunt was jij. De...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 Isn't it? die Marijke uit krabbendijken zag die maar uit krabbendijken is, is een kind van melk en bloed, melk en, bloed. En, Marijke en Marijke uit krabbendijken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 Je ziet hem wel eens walken op het Rembrandtplein Bij Ajax, Feyenoord Met zijn hand op zijn hart, waar je kaartje zit Voor Ajax, Feyenoord Maar daarna zakt hij af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 Voor hij begint wel heel dapper aan dag dagie uit Naar Ajax, Noord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit Wel Ajax, Noord. Zelfs als het club wint, roept hij geen joegheij Met zijn voet op de treetland voelt hij zich pas blij Weet je wat erop? Van morgen weer. Dat de laatste trein Naar Rotterdam Dat weet de Hij vindt Amsterdam Wel aardig Maar hij doet Een dubbele moord Voor zijn mee DFM Zandvoort, lokale omroep de badplaats Zandvoort. U hoorde Doris, oftewel Elias van Tom Manders... met de laatste trein naar Rotterdam. En daarvoor hoorde u twee plaatjes van Ronnie Tober. Als laatste Marijke uit Krabbedijk en daarvoor met een roos in je blonde haren. En de volgende artiest is geboren in Amsterdam op 30 maart 1927... en overleden in Nice op 4 juni 1996. We hebben het over Leendert, roepnaam Leen Jongenwaard. Een Nederlandse acteur en zanger was die die vooral bekendheid genoten door zijn optredens in de televisieseries... Ja, zuster, nee, zuster. En het schapen de vijf poot en citroentje met suiker. En natuurlijk door dus zijn vertolkingen van liedjes zoals in een rijtuigje... op een mooie Pinksterdag en Mijn Opa. En nu hoort u hem, Leen Jongewaard met Kom, Kees. Kom, Kees, het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Kom, Kees, we kijken kalmpjes aan.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 And don't have a Zo relatief hè? en daarom plukt de dag. Alle misère van Ede is morgen weer opgelost. Kom Kees, het is maar tijdelijk, zal wel weer overgaan. Kom Kees, we het al op rot zo is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Wij weer voorbij ga.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 Ze groeiden samen op, ze vreden beiden met dezelfde pop. Ze speelden, deelden samen diep en leed. De een deed precies wat ander deed. Die twee zusjes waren zo onafscheidelijk en ze spraken af, zelfs niet tijdelijk. Ook al leek het soms onvermijdelijk om uit elkaar te gaan. Ze zeiden Scheiden, scheiden, nimmer van elkaar Er is gewis geen macht en zelfs geen man Die tussen ons zussen komen kan Ja, die zusjes waren zo onafscheidelijk En ze spraken af, zelfs niet tijdelijk Ook al leek het soms onvermijdelijk Maar geen van voor voordien aan had gedacht L'amour toujours, opeens was het gedaan Ze spraken nog slechts van vrouwen Met twee broertjes net als zij onafscheidelijk Maar die zusjes waren verleidelijk Dus dat dwong ook hen onvermijdelijk Om uit elkaar te gaan Want Amor's wel weerstaan heeft, heeft nog geen mens Daar ik 16 jaar werd, heeft moeder me gezegd. Gooi Jans, vertrouw dat ook niet, die kerels zijn zo slecht. Ze maken alle meisjes gek, alleen voor tijd verdraaid. Ze hebben allemaal hetzelfde, ze moeten ze onderlaan. En dan leer ik dat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 I don't Dat was muziek uit de Jantjes. Televisieshow met uh, woord nooit verliefd. En daarvoor hoorde u de Silvera's met een iets onbekendere plaat dan we normaal gesproken draaien. Dit waren de zusjes. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. En dan is het tijd voor uh, ZFM Jazz. Uiteraard dank ik eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen voor al deze mooie Oud-Hollandstalige muziek. En als u een stukje gemist heeft of u wilt het programma nogmaals beluisteren, iedere zaterdag tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma herhaald. En wij zijn er volgende week zondag weer vanaf 9 uur... hier op de lokale oproep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met nog een paar stukjes muziek. Onder andere Rudy Karel nog een keertje. Nu met een andere plaat, wat een geluk. Maar eerst hoort u Willy en Wilke Albert hier nog een keertje... samen met die grote hit van hun de tijd: Een reisje langs de rij. Ik wens u een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Laatst trokken we uit de loterij een aarde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 Een lekker potje, vier, vier, vier Aan de vier, vier, zwier Of drie, vier, vier, vier Zo reis je met een nieuwe wette Schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juist, juit is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zo reis je langs de kajuit Schuif, schuif, schuif. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo rijd je langs de rij. Bij Mannheim kwam het bliksem, het begon te waaien. Mijn tante riep: het schip vergaat, we zijn voor de haaien. Zij vloog naar de kajuit. Op mandelbrug en riep. Kapiteintje, beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltas O kapitein, maak geen fijn. Geef een gouden slok branden Rode Wijk. Ja! Ja, zo reisje was de Rijn, Rijn, Rijn. Zaag. Zit er maar de schijn Vier, vier, alles vier, vier, vier, vier Op drie, vier, vier, vier, zo so reisje Nee, geniet liever met de schuif, schuif, schuif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 ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat ik hou van jou. Het harte dief, ik heb je lief, maar het oude blijf trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je daar ook zo?